En Dit is het nieuws van NOS op 3. De behandeling voor kinderen die een uitputtingsziekte hebben werkt mogelijk niet. Bij de ziekte MECVS raken kinderen extreem uitgeput. Bij de behandeling die er nu is leren kinderen om vermoeidheid te negeren... omdat er wordt gedacht dat de ziekte een mentale oorzaak heeft. Maar soms worden kinderen hierdoor alleen nog maar zieker... vertelt mijn collega Sander van de zorgredactie. Omdat ze natuurlijk zo'n lage energiegrens hebben... en als je er dus overheen gaat, krijg je die ziekte aanvallen. En als dat getriggerd wordt omdat je over je grens heen gaat, en dat gaat al snel met zo'n opbouwende activiteitentherapie, ja, dan stort je dus in. Dus als je dat de hele tijd doet, dan word je de hele tijd ziek. Maar als je dat ja, structureel doet, dan breek je jezelf ook af. Dus mensen belanden dan soms wel eens bijvoorbeeld in een rolstoel uiteindelijk. Onderzoekers in onder meer de Verenigde Staten denken dat de ziekte wel wordt veroorzaakt door fysieke oorzaken. Veel bedrijven hebben nog altijd te weinig personeel. Volgens het CBS heeft twee derde van de ondernemers last van een personeelstekort, vooral in de bouw. Het tekort aan werknemers speelt al langer. Daarom investeren ondernemers steeds vaker in nieuwe technologie en proberen ze de boel te automatiseren. De overheid moet volgens RTV Drenthe financieel opdraaien voor de Roemeense topstukken die zijn gestolen uit het Drents Museum in Assen. Begin dit jaar jatten dieven daar een gouden helm en armbanden en die zijn nog altijd niet teruggevonden. De minister heeft 5,7 miljoen euro klaarstaan om de schade te vergoeden. Let op als je deze zomer op vakantie gaat naar Frankrijk en ervan houdt om een sigaretje op te steken. Vanaf 1 juli mag je op veel openbare plekken daar niet meer paffen. De Franse regering wil hiermee voorkomen dat kinderen later gaan roken. Omdat ze het overal zien, vertelt correspondent Frank Renoud. Het gaat echt om een rookverbod op alle plekken in Frankrijk waar kinderen komen. En het gaat bijvoorbeeld om parken, bushaltes, sportcomplexen en ook scholen. Inclusief de straat en de stoep voor die scholen. De sigaret wordt daar verboden. Met één uitzondering, op café daar mag nog wel worden gerookt. De minister denkt nog na over meer maatregelen om mensen te laten stoppen met roken. Het weer het begint vandaag bewolkt, maar vanaf de middag is er meer zon. Aan de kust kan het wel flink waaien en in het noorden is er wat meer bewolking. Het blijft droog bij zo'n 19 graden. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Nou, daar zijn we weer, Mark. Ja. Eén ding valt mij op, maar... Uh... Ja, uh, ZFM, jullie slaan nu toch echt de plank mee zo met je nieuwe jinglepakket. pakket. Man, man, man, dat klinkt voor geen meter. <laughs> zo. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nieuw geluid, dat is nieuw geluid. Heel anders, hè? Heel anders geluid, heel ander geluid, ja. Ja, ja. ik moest het echt van wenden. Ik dacht, shit, zit ik dan toch bij de verkeerde radio dan, dacht ik. <laughs> ja, en ik denk, wij worden nu uh, netjes aangekondigd, maar... Uh... Moet, ja. Je moet alles zelf doen, hè? Alles zelf doen, ja. Maar goed, we zijn er weer. En? En? Heb jij de hemelvaardag overleefd, Jones? Ja, nou, te nauwe nood. En, en jij ook, Harry. Ik ook, die. ja. Ik ja. heb het overleefd. Ik Want was te laat, hè? Nee, je vraagt mij wat. Moet ik niet doorheen praten? Maar je vraagt mij wat. Maar ik was bijna te laat, hè? Wat voor dan? de vaart was je te Voor laad. de hemelvaart. Hij ging bijna weg. Ja. heb ik gelukkig op mij gewacht. Ja. Oké. Okay. Ja. Had jij een beschermengeltje ook? Of, uh? Nou ja, ik weet niet waar ik had, maar Gery uh, had jij een bescherming. Ik heb altijd bescherming. Oh, wie is het? Hoe heet ze? Ik of, weet niet. Ik hoe heet niet, hij? Ik weet niet hoe hij heet. Maar altijd op mijn schouder hier. Is een ja. vr, vrouwtje Ze ja. zeggen ja. of een mannetje zeggen Ik Denk een mannetje. Een Mannetje, ja, mannetje Ik Denk Engel. het wel. Ja, ja mannetje hengel. Ze hey, willen wil stralen droogje stralen helemaal. Ja, ja ik zeg het. En denk ja, flink flink. Is vast een hele, hele zo. Zwon... Nee, maar echt. Nee, ja, maar ja. Echt, ja. Is het echt waar? En hoor je hem ook of zie je hem ook? Ik weet dat hij er is, maar ik hoor hem niet. Dus je ik weet hem dat hem ook die, niet. Je dus weet, ik dat, weet dat hij er is. Je weet dat hij er, er is, dus het is die een hij. Het is een hij. <laughs> het is een hij. Seps heeft zich nu heeft ze zich versproken, het is een hij. Ja, maar... En wij dachten samen dat het is een zij Nee, een maar hei. Engelen nee. zijn toch altijd mannen? Nee. nee. nee. nee? nee, nee, nee Waarom niet? Nee. Engelbewaarders, dat, dat zijn mannen in de engel Hij zegt: Engelbewaarders. Is... Eng, eng. Oh ja, dat klopt. Maar dat is dat... toch discriminatie? Waarom? Ja. We leven in we leven in, 2000, we leven in 2025, dan mag je er allemaal zeggen nu toch? Je mag alles zeggen. Is oh, dit oh, zo? Ja, oké. Okay, maar... Ja, no, nou, ja, ja daar moet ik eens even is... over nadenken. Ja, denk, denk, denk, denk, denk er maar eens eventjes over na. Nee, maar nee, een stukje muziek wil hem. Ja, ja nee, komen, komen. Even bijkomen. Even overdenken. Ja. Da, dat is wel goed. Maar ik bedoel eigenlijk, nou, ik kom toch nog even terug op de Jingle-pakket. Jullie horen allemaal de verandering weer het een en ander. En wij gaan toch steeds richting, meer richting een andere radiostation, heb ik het idee. En uh, ja. Ja, wij zitten er niet in de aankondiging, hebben we, hebben we zojuist geconstateerd. Maar, maar misschien komt dat. Misschien weet men wel, want we hebben ook nieuws vanmorgen. Willem. Dat ga jij straks Hebben wij nieuws vandaag? Ja, we hebben nieuws. Jij gaat het vertellen straks. Ah, joh, het zal wel een leugen zijn. Ik, schie, denk ik. Schiet, ik schiet nou al vol. Zal het zal wel een vind. leugen zijn. <laughs>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 Nostalgie. Ja, eigenlijk zou er een ander nummer gedraaid worden uh, uh, van, uh, van Greenfield en de is. Greenfield en Koek. En koek. Ja, koek. Ja. Ja, dat is een andere koek. Dat is een andere koek. Ja, ja. Dus, uh, maar het is dit nummer geworden, en niet omdat ik dacht van nou dat andere nummer, dat, dat is het niet. Maar die heb ik gewoon niet. Uh, dit had ik toevallig wel. Ja. Nou, kijk aan. Ja, maar goed, uh, wij zetten wel het nummer aan het draaien was. toen vertelde jij er toch een leuk verhaal over Halen vroeger. Taart. Ja, het, het staat op haarlem.niels.nl. U, ja. u kunt ook naar zandvoort.niels.nl. Maar u kunt ook naar haarlem.niels.nl. Uh, ik vond een oud album uh, in, in een, ergens in een la verborgen. En ik haalde het album tevoorschijn. En verdomme allemaal oude jeugdfoto's. Nou, leuk hoor, leuk. Ja. Ja. Ook foto's van mijn ouders en zo. Die staan hier niet op de site. Maar als u naar haarlem.niels.nl gaat... dan staat er een artikel op en dat heet... Uh, even spieken nog. Haarlem, jaren 50. Een taartcadeau als je een huis in haarlem west wilde huren. Dat was zo, Gerrie. Ja, echt waar? Ja. Als, je, als je een huis in haarlem west wilde huren vroeger... dan als je dat alsjeblieft wilde huren, zo ging het eigenlijk. En dan, daarom kreeg je een taart? En Dan kreeg je een taart. Oh, Oké, okay. ja. En onze huisbaas, die kwam persoonlijk elke week... Of elke ophalen. maand. Het geld dat ophalen. We, het geld, ja, ja, ja, dat was het geld ophalen. Ja, ja. Dat weet ik nog wel. Maar alles wat, werd, met, met, werd gewoon opgehaald aan de deur. En we kregen, ja. we kregen uh, een meneer aan de deur met, met muntjes voor gas. Ja, gasmuntjes. Dat waren die rode met een, met een gat erin. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat gat ja, ja. Ja, ja, dat, dat erin weet, dat ja. weet ik nog wel. Ja. Ja. <laughs> Sommige mensen hadden ook een gat in hun hand. Maar je schreef het op de hele week. De melkboeren en de melkboer en de heiërboer. Ja. toen en alles? was dat toen ook al, dat, dat, dat de mensen waren met een gat in de hand. Ja, ja. ja. Ik weet dat mijn buurvrouw, die had ja. helemaal geen handen. oh Dat is lastig. Een man werkt in de ploegen. Ja, dat moet <laughs> ook wel. Ja. Hey, maar ja. maar, maar leuk, dat is een leuk stuk, man, wat jij. Uh, oh, dankjewel. Wat dat jij je... uh, zo neerkalk ja. Want iedereen die denkt wel van ja, Charles Duif bekend van radio en tv. Maar jullie moeten het eens eventjes. Uh, Even een keertje op internet kijken en naar de, de, de nieuwsnl En ik heb, ik heb onderaan, helemaal onderaan... Uh, uh, zal ik je even laten zien. Ja, de mensen kunnen het helaas niet zien. Maar ik zal het wel even vertellen dan. Er staat een, een YouTube-filmpje van Rob de Nijs met foto van vroeger. Ah, ja. En de tekst van dat liedje... Uh, u moet maar eens naar YouTube gaan, luisteraars. En dan moet u maar uh, even uh, intikken uh, uh, foto's van vroeger. Iedere oudere jongere kent die tekst. Ja, ja. nou... Het is eigenlijk autobiografisch. Is, is het ja, dat is het ook. Maar daarom is het ook zo'n goed nummer. En ja, uh, ja. ja, want, want ja, ik heb ook zo'n onbezorgde jeugd gehad. in de tijd van vrede ja, op aarde. Rook, ja. En ja, wel twee jaar na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dus die vrede was nog maar pril. Maar ik heb mijn hele leven uh, in vrede kunnen leven. Ja, ja niet, al, niet altijd. Want ik had af en toe had ik ruzie met Sherry en zo. Dus dat, ja, dan Daar bemoeit <laughs> me ik me niet mee. En dan, dan begonnen ze te gooien met allemaal spullen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, Gary... maak <grijg> ik maak geen ruzie ik maak geen maar Gerry had altijd gelijk want Gerry was wel de rots en de branding <grijg> ja. altijd hè maar u vindt op die site op haarlem.nieuws.nl ook foto's uh, uh, waar ik uh, aan het rollslaatsen ben in een straat luisteraars u zult het niet geloven waar niet één auto staat ja. een hele maagdelijke straat maar weet je wat wij vroeger deden als ja? kind wij telden de auto's Jullie telden de Wij auto's? Telden de auto's. Mijn broer en ik telden de auto's. Oké. Okay. Alle, alle twee. Echt telden waar? Ze, alle twee auto's. Nee, dat nee, is echt waar. <laughs> de waren de de er waren ja. Nee, nee, Toen. Ja. Dan, ja. Als ik nu in ja. de straat waar ik nu woon uh, ja. kijk, dan, dan zijn er gezinnen, daar heeft papa een auto, mama <coughs> een auto. Soms en een zoon, zoon of dochter ja. hebben ook een auto. Ja. Er ja. staan drie auto's. Ja, maar, het was maar had je als kind bijnaam of niet? Dit is een serieuze vraag, hè? Of ik een bijna ja, ja, als had? Ik had geen bijna. Nee. Jij, jij ook niet? Nee. Ja. Jij? Ze dus noemden mij vroeger Piepfietje. Hoe? Piepfietje. Piepfietje, ja, nou, zeg maar. Nou, dat je een fietsje wat piepte? Uh, ja, zo'n driewieletje oh, met van die, ja. van die ijzeren wieltjes. Oh ja, ja, ja. En doordat je dus ging uh, fietsen, hoorde mijn moeder mij achter in de stralen aankomen. Piep, piep, piep. Oh, die wisten dat jij eraan en dan kwam. En wist ze dat ik eraan kwam. <laughs> en als zij riep, uh, Wimmy, eten. En ze hoorde dat piep, piep in de verte wegsterven, dan wist ik dat ik de verkeerde kant op ging. <laughs> ja de dag wegwezen ja, wegwezen ja ja ja nee ik ja, had ja, ja. geen bijnaam nee. geen bijnaam oh, ja maar deventer heeft dat hè David ik denk uh... het niet nee. maar het was heel leuk om dit artikel te maken ja en, het ziet er leuk en, uit en, uh, uh, uh, ja mensen nou moet maar even googlen, hoor naar naar hoe ja, is het nou uh, oudst met de hondje van 96, dan Daar ben ik wel benieuwd naar ook oh, dat, was, uh, dat, een een dat ja, was een keffertje. dat was een een uh, ik weet een ik zal, was ja, het jouw hondje nee dat nee de hond van de buren was oh, dat. de buren. Maar als je, als, je, als je voorbij liep... Ja, nou ja, ja, hij bewaakte natuurlijk. Ja. Maar dat hondje aan de buren de aan de andere kant... Hoe heette die dan? Die, die bij de brandweer? Uh, bij de brandweer? Oh, ik zie het al. Fikkie. A winter's <laughs> day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 There's a number of feelings that have died If I never loved, I never would have tried in my womb I touch no one and no one touches me I am a rock I am an island and a rock feels no pain and an island never cries uh, uh, yeah yeah yeah oh sorry de microfoon staat alweer open. <laughs> ja. ja, en de Rock en Simon en Carl vind ik altijd een terugkerend uh, ja. duo, hè? Ja. Dus, uh, ja, dit hoort dat erbij gewoon. Het blijft gewoon. gewoon dat blijft dit gewoon. blijft gewoon. Dat doen we nu dat doen we over tien jaar ook. Alleen, ja... Ik, ik zag vanwege een interview op YouTube... tussen, tussen een bekende Amerikaanse... Uh, nou ja, noem het maar een, een talkshow... en uh, Paul Simon... En daar, ja. werd, en daar werd aan Paul Simon gevraagd... waarom hij toch ruzie had gehad met Art Carfunkel, Want dat oh, ja. is het geval geweest, hè? Ja, ja. Ze zijn op nou, Die Art die, die, die schijnt zo uh, naar perfectie te hebben gestreven. Ja. Maar dat hoor, je ook wel. dat hoor je ook wel in de muziek. Ja, ja absoluut. Ja, ik denk dat, dat Paul Simon ook best wel een beetje jaloers was... op zijn, op zijn, uh, ja, zijn inbreng, hoor. Zeker, ja. Want ja, als je Brits over Troubled Water en allemaal die nummers... Ja en, en uh, Scarborough Fair en, en, en Sound of Silence. Maar dat heb je toch misschien vaker met duo's? Dat, de, de, de, kijk maar ja. naar Nick en Simon en zo, om eens wat dichterbij te doen. Ja, Nick is de uh, betere zanger natuurlijk. Ja. Dan krijg je toch soms wel dat er een wrijving is uh, tussen die twee? Ja. Ik denk, denk ik. Nou ja, ja? Uh, uh, ze hebben mij uh, verteld, ik weet niet of dat klopt hoor, maar ze hebben, uh, er schijnt iets te zijn met de, uh, de vrouwen van de mannen. Daar is het heel vaak. Uh, uh, dat de ene op de of Dat is bij Abba uh, toch ook zo. Ja, maar die zijn uh, nog altijd. Uh, die on zijn allemaal onspeaking on terms, hè? Ze zingen weer, hè? En ze zingen weer. Mensen, maar uh, ja. Ja. ja, ja. Die Benny was een week was bij, de bij, Eva, was bij Eva. Bij Eva Hindek, ja. hè? Ja, maar ze zag uh, in de ja. tijds tachtig, maar hij was. Ja, ja. Maar als, je toch zo, als je toch zoveel hits hebt geschreven, Ongelooflijk. en echt uniek uh, ook op hun instrumenten en uh, ja. ja, de ja. Het hele arrangement van het nummer en hoe het in elkaar steekt. Nou, dat is, dat, dat, dat, dat zijn dat er maar, zijn er maar of? weinig op de wereld die dat ja. nee, dat is wel. Die dat kunnen hoor. Ja, dat echt, uh, ja Willem, die kan dat. Hè. Onze Willem, die. Uh, ja. Maar luisteraars, hij kijkt heel serieus nu. Wat is dat? Nee, ik zal eventjes. Ja, kijk, jullie, jullie kletsen gewoon om. Ik doe de techniek en ik zal voor die open openstaan wanneer ze open moeten gaan. En af en toe dan hik ik een keer in die microfoon. Maar eigenlijk ik ben erbij, maar ook weer niet eigenlijk. Maar, maar we hebben eigenlijk, eigenlijk hebben we Willem. Ik wil het meteen toch maar aankaarten. Wat wil je aankaarten, vriend? Ja, we hebben eigenlijk uh, Droevig Niels. He? Hoezo? Nou, ja, ik vind het toch wel Droevig Niels. Wat vind jij doet? Ik schiep hè, meteen vol met ik. Ja, ik zie het aan. Je Je hebt een heel heel ander gezicht. Nee, want Willem, want, Vertel. Nou ja, Willem... Uh, Willem uh, ja, nou is het net alsof, ik het, alsof het allemaal aan mij ligt. Ja, dat ligt ook aan jou. Dat ligt ook aan mij hey. natuurlijk, ja. ja. Nee, we stoppen ermee, vrienden. Ja. De nou, kogel ja. is door de kerk. En uh, na tien jaar hang ik mijn microfoon aan den knotwilgen, zeg maar. En maar dat is niet omdat je het niet uh, gezellig of uh, leuk vindt. Maar nee, dat daar heeft een, nee, het, nee, daar ligt het allemaal niet. Nee, daar ja. ligt het allemaal Het heeft een, uh, een uh, infrastructurele reden, toch? Ja, klopt. af eerst naar Australië... Ja. Of naar Abu Dhabi. Ja. Of naar Nieuwkoop. Ik heb voor het laatste gekozen. Dat is logistiek gezien wat makkelijker. Onze Willem gaat verhuizen. Ik ja, ga verhuizen. Is het, dus en dat en is, is, en dat is uh, uh, toch op een redelijke afstand van de studio van uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, dan kan hij niet langer dat programma... Uh, vrijdag gebeurt het. Nee, nee. dat wordt nee, me te gek. Doen. Maar dat goed is met een hoop andere dingen ook. Hè. Qua werk uh, verandert er ook een hoop. Ik uh, vertrek... Uh, van werk ook naar Zuid-Holland en uh. zo mag je daar komen dan uh, nog niet maar mijn paspoort die wordt woensdag geregeld okay, ja, ja ja ja maar ja. Uh, nou ja we hebben natuurlijk nog even rust aan de even geen rust aan de kust dat is het uh, onze collega's die zullen het uh, voortzetten misschien gaan ze niet wel elke week doen ik weet het niet geen idee maar uh, ja, uh, uh, wat mijzelf betreft, ja, ik val nog wel eens in voor uh, Goedemorgen Zandvoort. En dan zeg ik ook keur, goedemorgen. Dan kom ik binnen en dan zeg ik, dus eh, goedemorgen. goedemorgen. Ja, natuurlijk. Weet... Ja, anders word je er meteen weer uitgerooid natuurlijk. <laughs> dan ben je niet meer welkom. Nee, precies. Dus ja, dat radiomaken. Ja, ik, ik heb natuurlijk mijn, mijn, mijn dingetjes nog op dinsdagavond en op de woensdagochtend. ik dus de week doorzaag. Of ik dat volhou, weet ik ook niet. Want, uh... dus op, op verzoek van luisteraars, als je woensdagochtend die week doorzaakt... een beetje olie op die zaad doet, want je begint behoorlijk te piepen. Ja. Piep, piep, piep. Ja, Denk de, naar het duif. Ja, piep zijn de muizen. Piep zijn de, de duif. In het, ja. In het... <laughs> ja, nee, kijk, het gaat, het gaat er niet om dat ik, dat, ik, dat ik het niet meer leuk vind. Maar het is gewoon, uh, uh, ja, goed. Praktische redenen. Kan Praktische redenen. Na tien, jaar, na tien jaar is het ook eigenlijk wel een beetje mooi geweest. De, de rek is er nog niet uit. Nog niet. Okay. Maar ja, ik denk als je het nog tien jaar doet, dan... Uh, <laughs> dan wel. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh. Maar goed. Maar, maar, uh, nou, je, Willem gaat aan het water wonen. Je gaat aan het water wonen. Ik ga aan het water wonen, ja. Jeetje. Ja, sorry. Ja, en dan nou maar hopen dat het de, de weer wat strenger gaat vriezen, want dan kan je ook schaatsen voor je huis. Oh, kijk, zo dat is leuk. vanaf het ja, huis dat kijk, is ik, leuk. stap ik op. Ja, en, ja, dat is leuk. Ja, ja. ja. ja. ja. ja er kom, uh, ik was toevallig week was ik hier, hier nog aan het kijken en uh, kom ik nog schaatsen tegen. Dat vond ik wel leuk, een Duitser was dat. Oh ja, ja, ja. Hij ja. Kon, ja. kon niet wachten. Ja. Nou, had hem we wel <laughs> gedaan, vriend. <laughs> My ears go in high and mighty traps. Countless fire and flaming roll, using ideas as my map. Sketeers, foundation deep Somehow Oh, but I was so Ik Ja, jongens, ja. Nou ja, goed. Nou ja, ik krijg gelijk weer reacties van, uh, van is er een 1 april grap of zo? Nee, jongens, dat ken ik niet. Het is 30 mei. Het is geen 1 april natuurlijk. Maar, het is echt waar, hè? Het is Ja, echt waar. het is echt waar. Het is waar. Alleen na de uitzending van vrijdag gebeurde ga ik er nog eentje doen. En dan eindig ik eigenlijk, uh, ja, waar ik ooit mee begonnen ben, met uh, rock, rock en rockballets. Uh, en nou, het wordt een drie uur uitzending. Geen nacht. Ik, uh, dat oude lijf trekt het niet meer. Maar jij krijgt ook ander werk? Of is het wel het, nee, nee. hetzelfde Sildere, werk Hetzelfde werk op een andere locatie? Nou, dat zeg je heel netjes, ja. Mooi, hè? Ja, keurig, keurig, keurig, keurig, keurig. Ja. Ik moet even de bril opzetten. Want ik Doe heb dat maar. We hebben uh... het nou over werk. Ik heb nog even een verhaal te vertellen. Nou, het is niet over mijn werk. Ik ga, ik het vijf, gaat over jouw werk. Oh, dag is al ik, al... Ga tot, ik ga tot in detail ga, ik ga, uh, vertellen wat jij allemaal... Vooral niet doet. Wat ik niet doe. En nou, we ben 7 uur. Ik ga ik opzicht even een douche pakken. Bij een bedrijf is er een vacature voor de functie van boekhouder. Aha. De eerste sollicitant komt langs. En er wordt aan hem gevraagd. Als boekhouder moet je goed kunnen tellen. Kunt u van 1 tot 10 tellen? Ja, antwoordt de sollicitant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, dat is heel goed. Maar kunt u ook van, uh, van voor naar achteren tellen? Nee, antwoordt de sollicitant, dat kan ik niet. Want ik ben altijd archivaars geweest en gewend om van achter naar voren te tellen. Nou ja, hij werd niet aangenomen, afgewezen, oh. ja. De tweede sollicitant komt langs en uh, ook aan hem wordt gevraagd... kunt u tellen? Ja, ik kan wel tellen hoor. 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1... Ja, een beetje door elkaar. Kunt u ook gewoon van, van voor naar achteren tellen? Nee, zegt hij. Ik ben altijd postbode geweest... en ik kan alleen maar de huisnummer stellen... waar ik de brieven altijd gebracht heb. <lacht> nou, ook afgewezen. Ik kwam ook niet door de Balletagecommissie heen. Nou, ook de derde sollicitant wordt gevraagd... of hij van 1 tot 10 kan tellen. Ja, zeker. Antwoord deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dat is heel erg goed. En wat voor baantje had u hiervoor? Nou, hij, hij zegt, ik, ik ben altijd eh, ambtenaar geweest. Dat is mooi, kunt u ook nog verder tellen dan die dan? Ja, dat kan ik, zegt die boer, vrouw, koning, arts. Dat Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, hij is leuk, hij Dit gaan we missen, hè? de luisteraars gaan er missen natuurlijk. Maar dan moet je gewoon af en toe maar even een keertje belden via de telefoon, even een mopje doen of zo. Uh, dat, uh, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was wel een nette mocht trouwens. Ik vond hem heel leuk. Viel, ja. viel het je niet op? Dat, ja, dat was die net, die... Was net. ja, net. Nou ja, ik, dit is de eerste keer dat ik, dat ik een mop hoor waarbij ik mijn handen niet voor mijn ogen hou. Van ja, van nee, maar komt dat komt omdat het hemelswaardig is geweest. En dan heb ik dus die beschermengel van, van Gerry. Ja. Die kwam bij mij ook uh, uh, gisteren nacht langs. Ja. Hij zegt: Ik ben even van Gerry losgebroken. Ik heb Gerry niet in de wand die sliep. Die heeft ja, het niet in de gaten nee. gehad. En die zei van, je moet morgen wat, wat, wat stichtelijke verhalen vertellen. Niet allemaal van die schuine, schuine moppen. Ja, nou, dat ja, houdt het allemaal ja, in de ja, gaten. Hij he. houdt het allemaal in de gaten. Die engel ja. heb, jij, jij hebt wel een hele beschaafde engel Ja, Heel beschaafd, Hoe heb je die leren kennen? Vertel ja, die het. Die kwam ineens. Die kwam ineens? Kwam ineens. Oh. Ik weet het ook niet. Dat vind ik ook op zich op die kant, hoor. Hij kwam ineens. Hij kwam ineens, uh, <laughs> ja, voor Bij jou binnenwandelen. <laughs> Ik heb wel eens gehoord bij de engelen, engelen uit zijn bureau, dat ja. ze gewoon zijn. bijvoorbeeld, dan moet de engel naar de duif toe. Ja. Dat er altijd wel eentje zei, ah nee, niet weer hè. Ja. Hé, hey, maar even soms, soms, Gerrie gelooft erin, hè, want dat, ja. die, die komt heel overtuigend over. Maar jij, Willem, heb jij nou ook het idee dat wij beschermd worden door een, door een nou ja, noem het maar even hogere kracht. Ja, zeker, tuurlijk. Vertel. Nee, dat nou, nou hey, nou vaak je twee dingen. Je bent, je, bent er <laughs> no je bent er nog een paar weken. Even nou wil ik weten, voordat je vertrokken bent, ik wil weten hoe het zit met die engeltjes. Kom op. Nou ja, die, die hoge macht waar jij het over hebt, dat, dat, dat, dat, dat voor mij eh, is dat gewoon één soort macht. Uh, welke macht is dat dan? Ja, als we daar, hebben we ook hogere macht, dan is dit mijn hogere macht. Hier haal ik mijn kracht uit. Hè. Dat, uh... Muziek heelt en, uh, en muziek speelt. Ja. Ja. Nou, ja, ik, ja, ja, ja. Muziek heeft een hele belangrijke functie in ons leven. Maar ook leven. voor mensen die, uh, die dus, uh, de dementerend zijn. Hè? Ja. En dat... uh, Alzheimer en uh, dat soort daar, uh, muziek... We hebben hier een keer uh, gasten gehad van, ja. uh, van de Zandstroom. Ja, ja. En, het en ook... als er gezongen werd, dan zongen ze allemaal allemaal mee, en dan allemaal, allemaal en mee. weten ze, en, en dan nog, weten ze de ja. tekst ook nog ja. allemaal ja. natuurlijk. Waar de... jij daar tegen? Jij wist de tekst niet? Ik wist de tekst niet, nee. Hm. nee. nee. nee bedoel, want jij zong het nummer van dorp, maar eigenlijk wist jij die tekst niet. Ja, de oude dame op de fietsen zegt nu hoogstwaarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Ja, dat, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was hem, hè? He? Dat ja, was ja, hem, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, en de tekstje van, en ik zag een moeders touwtje springen, daar maakte jij van. Ik zag een moeders messen slijpen. Ja, de volie van deze tijd. Maar dat, dat hoort niet in het lied. Beste slijpers, dan had je en... vroeger de scharenslip had je dan? Die ja, ja, ja. kwam ook aan de, dus aan de deur. aan de deur, we, we, we, we, Weet je dat nog? Ja, wij hadden spe, een speciale scharenslip. Uh, als die man kwam dan was de schaar ook weg. Oh, die nam ze mee. Nam ja, ze die mee. had je ook. Ze hadden soms een beetje een nare. Bijnaam. Nee, nee, oh. nee, nee. nee. Ik was gewoon ome Jan. Het was uh, ome Jan? Ja, familie, hè. Familie van oh. mijn broer, mijn vader. Oh, ja, ja, ja. Ja, wij oh dat hebben... was zijn bijbaan. Dat was een bijbaan, schaar Oh. sliep. Ja. ja ik wij weet wij het hadden wel. een schaar die stond al te slapen. Te slijpen. Ja, of hij deed het. He? Oh, deed of hij deed het ook dat hij sliep, natuurlijk. Ah. Ah. Oh, mijn god, het wordt weer zo'n uitstelling. Gerry, alstublieft, heb jij iets voor Pluspunt? Nou, ik heb... Uh, ja, ik, uh, bij Pluspunt wordt er een... Uh, de, in de blauwe tram... Er wordt de film Puinhoop gedraaid. Wat is dat? Nou, Puinhoop, dat betekent... Dat is een, een, een man die heeft... Uh, over zijn moeder, die heeft borderline. Oh. En dan wordt op een gegeven moment wordt hij gebeld door de politie. En dan zeggen ze van... Het huis van zijn moeder is een grote puinhoop. En er wordt ontzettend veel door de buren geklaagd. En dat soort dingen meer. Dat hoor je dan ook wel. En daar is een film over uh, gemaakt. Oh, oké. Okay. En dat wordt vrijdag ja, 20 juni. juni uh, om zeven uur s'avonds wordt dat uh, in de blauwe tram wordt dat, uh, gedraaid, die film. Het is gratis. En dan kun je ook een nabespreking is er dan ook om daarover te praten. Want dat komt best wel veel voor. Dat mensen dus een puinhoop in hun huis maken. Omdat ze het ook allemaal niet meer weten en zo. En uh, ja, daar hebben buren last van, hè? Ja, oh ja. En, en, en de mensen zelf, ja... Ze ja, hebben er zelf geen last en ze weten het. Soms. Ja, maar soms, soms weten ze het wel, maar hebben ze de schijt dan. Ja, ook dat. Ja. Maar het schijnt dus dus toch wel uh, <laughs> ja. Ja, een beetje. Nee, dat vind ik toch wel uh, ja, goed. Mooi, mooi dat je het even noemt. Ja. Had je verder even <coughs> Nou ja, uh, dan is er voor even kijken hoor, voor, voor kinderen. Uh, op 3 juni, dat is volgende week. Maandag? Dinsdag. Of dinsdag. Dinsdag, ja, dinsdag. Uh, Van zes tot acht kun je. Uh, dat is de Kids Show. En dan kun je je coolste talent laten zien. Dus kinderen tot twaalf jaar. Nou ja, die kunnen gewoon laten zien zingen of, of voordragen of weet ik het allemaal. Dus dat is een soort uh, wedstrijd. Dat is in de Korver Sporthal in, in Zandvoort. Oh, in, op Duintjesveldweg. Uh, met uh, juryleden en dat soort dingen meer. <lacht> Leuk, hè? En dat soort dingen. En dat, <laughs> juur, zit Roy van Buringen toevallig ook in die jury? Nee, juryen. die zit er volgens mij niet in, nee. Oh, oh. Ja, maar Roy... Ten eerste, dat weet ik niet, maar... Uh, dus dat is wel leuk. Queders ja. Kids ja. Show ja, ja, ja. heet dat. Ja. is het, een maandag? Nee, dat is op een dinsdag, 3 juni. 3 juni. 3 juni. Van, okay. van 6 tot 8. Had je mee willen doen? Dus ja. iedereen is welkom. En, uh, nou ja, dus als je denkt van ik... Uh, ja. Ik, ja, of je kent iemand die, die leuk kan zingen of zo. Of kan goochelen of weet ik. Nou, ik Wat ken wel iemand die, die kan goed goochelen. Ja. En die man die kwam binnen me voeden en ging met sneeuwbal naar huis toe. Dat vind ik nou heel bijzonder. Nee? Ja. Charles Kazan. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is ook leuk voor <laughs> kinderen, toch? Ja. Om ja. te doen. Nou, dan, dan wordt dat druk. Dan is uh, het weekend al uh, knetterdruk in het dorp. Ja, want dan is echt ma nee, zondag. Is er dus weer de grote jaarmarkt in het dorp? De Lentemarkt heet dat dan. Dus in het hele dorp zijn allemaal kramen. Ja. En gisteren is de Wereldse Smaken geopend op het gasthuisplein. Ja. Met allerlei foodtrucks uit alle delen van de wereld. Oh, lekker. Allerlei smaken: Indonesisch, Japans, Chinees, noem maar Waarom hebben zo. wij ze niet in de uitzending? Wat is dit? <coughs> Ze zijn bezig natuurlijk met het, met hun, met het eten voor ja, de eten ja. en zo. Allemaal. Nee, ze vonden ons makkelijk. Want ze gaan om twaalf uur open. En, <laughs> uh, <laughs> maar dat is wel leuk. wel het ja, ja, duurt ik, tot en uh, met uh, zondag ook. Tot en uh, met vier zondag. Vier dagen. En waar staan die foodtrucks? Die staan op het Gasthuisplein. Oh. Alleen op het Gasthuisplein. Oh. Ja. En dan krijg je dus een... Uh, oh ja, ja. Nou, achter, de, achter, achter het de, gemeentehuis. Hè. Dus het, <clears> ja. Dan okay. uh, krijg je een, een pasje en dat kun je ook opwaarderen met geld. En dan kun je dus uh, Eten. dingen kopen. Eten, Ko kopen. Eten kopen. Ja, ja maar ja, ja. Ja. ja. Ik weet niet hoe, hoe duur dat allemaal is. Maar, uh, maar het is wel leuk hoor. Het is wel uh, lekker. bijzonder ja. en lekker. Ja. Ja. Ja. Nou, nou, ik heb en de... intussen hebben ze ook allerlei optrainers. Ook nog, er komen DJ's en er komen allerlei. Uh, ...andere uh, Verrassingsoptredens en zo. En, uh, dus dat wordt heel, het is heel gezellig. Maar af. lijkt het ook een beetje op een pasha dan? Nee, nee, het is niet pas, ja pasar malen maar het is, dat is heel anders. Adoom. Nee, maar wat, wat de eten betreft bedoel je? Ja, dat zit er wel bij. Even, ja. er zit wel eens Indonesisch bij, maar ook Japans en Chinees. En nou ja, noem maar op. Uh, allerlei. Uh, Alles wat allerlei lekker is. Het heet ook wereldse smaken, hè, dus hm. het zijn smaken uit de hele wereld. Ik heb het begrepen, Wilm jij ook? Willem kijkt me nog een beetje ongelost aan. dat is wel leuk. Het is, uh, het is wel leuk. Uh, uh, dat was het eventjes. Dat is nu even voor nu. Ja. Dan, dan raak ik het gewoon eventjes aan en dan komt het vast goed. Your hand Yeah, that she looked at me, Oh I can see her eyes for well, just a sign hope, just a sign of babies. I, I said, touch, baby. I didn't need to touch you, but I just touch your hand.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 Well, touch I just touch a hand by expand I said touch I didn't even touch you But I touch your little hand Yeah, you look at me I could see your eyes But well, just as I hoped, as I hoped they would be, what well, touch? I didn't need to touch you, but I touched your hand. Well, you are so understanding. I tried to look so like the man I am. I've been with her all night long.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 Nou, we doen er gewoon eentje achteraan. dat was eventjes een... Uh, ja, ja, ja. Wim. Ja. Laat ik je dan nou vertellen, jongen. Drie piloten zitten in de cockpit. Niet te geloven. Ja. Drie? Oh ja, dat Drie. was vroeger. Ja. Ja. Plots zegt een van hen... Hé hey, jongens, er is een nieuwe stewardess. Echt lekker dingetje hoor. Ik wil daar eventjes gaan uittesten. Een kwartier later komt hij terug en zegt... Oeh, ja, die is hartstikke goed. Maar mijn vrouw is beter. De volgende piloot zegt, de tweede piloot... ik ga er ook uittesten. Ook hij komt na een kwartier terug en verzucht. Je hebt gelijk hoor, ze is hartstikke goed... maar jouw vrouw is inderdaad beter. Oh, sorry, jammer. Ik denk, we houden het niveau van nette mopjes. En, uh, nou, hij was hartstikke netjes, man. Ja, hij was netjes. Ja, ja. Hij is netjes, het ja. ligt niet hoe je het uh, hoe je, interpreteert. Hoe je het imiteert, zeg maar. Het <laughs> is ook nooit goed, het is ook nooit goed nee, met die mannen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou ja, goed, doe maar weer. Ja, vooruit maar weer. Uh, en maar je hebt het over onze hemelvaart gehad, maar hoe was, hoe was jouw hemelvaart? Nou man? ja, mijn hemelvaart was een dag uh, mm. voor uh, uh, uh, het doorbrengen aan de computer eigenlijk. Ja, want ik heb een verhaal geschreven over wat ik zojuist verteld heb. Over, uh, over dat jongetje van over, Ja, over dat jongetje van vroeger. Kleine, kleine Shaman. <coughs> ja. en, uh, en de tekenaar Erik Kolen. Ja, niet. die ken ik wel. Ja. Erik ja. Kolen, dat ja. is een uh, Bekende naam. beroemde tekenaar. Die kan heel mooi... Uh, uh, Tekenen. Ja, en je maakt ja, die maken allemaal tekeningen ja, van gebouwen, gebouwen en objecten ja. standbeelden, ja. noem alles maar op. Hij staat elke week in het Zandvoort, in de Haarlems dagblad staat hij ja, altijd. Ja. Uh, maar dat doet hij dus uh, voor Haarlem, voor Leiden, voor Alkmaar, nou meer plaatsen. Ja. Uh, en hij is onlangs. Hij zit ook in het Amsinggenootschap. Dat is een, uh, die zingen allemaal een beetje uh, liedjes in de, in de, de Goreaan toch niet. In de sfeer van, van Cornelis Freeswijk en zo. Oh, van Cornelis dus, En Boudewijn oh, de Groot en zo. Die, maar, ze, maar ze hebben ook eigen liedjes, hè? Oh. Want ik ben een Haarlemse jongen. Ja, ja. Uh, en, en nou ja, allemaal actuele dingen... ook gericht op Haarlem en zo. Maar die zijn naar uh, Memphis en uh, Nashville geweest... om daar in hun studio uh, opnames te maken... En ik heb uh, gisteren dus een artikel voor hem geplaatst en zo. Uh, hij had foto's opgestuurd, allemaal van hemzelf, die dus ik kon gebruiken. Dus daar ben. Uh, wat leuk. Wim vroeg ja. net: waar ben jij nou ja. met hem mee bezig? Dus je bent, bent niet mee geweest met de vaart. Nee, nee, nee. Je bent ik, nee, een, nee, ik ben thuis. Nou, ja, ja. Okay. Ja, ik miste het al, ik heb een heel licht stoeltje. Dat ja. is raar. Ja. Ja, denk, waar heeft dat menneke nou? Ja. Nou, het menneke die, die heeft helemaal voor, voor de rest rustig doorgebracht. S'avonds een beetje televisie gekeken. En vroeg gaan slapen, want ik had namelijk op vrijdagochtend weer een afspraak in, bij ZFM Zandvoort. Oh, daar ja. Voor een ja, programma ja. van vrijdag gebeurt het. Ah, ja, dan moet en ik En verdomd, ik kom me binnen, laat dan nou gebeuren ook. Hoe <laughs> is het mogelijk? Het is niet, het gebeurde zomaar, jongen. Getitelaar wat gebeurde, zou zeggen, een Wat, gebeurde, ja. wat gebeurde er? De liefde uh, uh, uh, vrouwelijke radiomaker van Zandvoort schonk een kopje koffie voor me in. En ik kreeg een heerlijk plakje cake. Vrijdag gebeurt het. Ik, Nou, Gerry, hartstikke bedankt, meid. Mag wel eens gezegd worden, Willem? Zeker! Bye.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 She shouldn't know where she's been Zo zit je nou in keer te wijzen. En daar waren de hufters. Onderlijk hey, de wijzen. hufters, neem je niet kwalijk. Een hey, kleine hufter. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ja, jij bent... Jij, uh, Gerry ja. Wim hebt toch contact met Rusland hoor. Met Poetin. Want, want ja, ja? de, de Russen in Spanien. Ja, ja, maar die zijn overal om ons heen. Ja. Hè? Maar dit, dit, ja. dit nummer staat natuurlijk uh, ook bekend om een grandioze gitaarsolo. Ja, van zo. Jan ja, Akkerman, meen ik. Ja, ja, ja. Die, die dat heeft ingespeeld. Uh, maar die Hunters, uh, een hele populaire band uit de jaren zestig. Ja. En uh, wij, ik had vroeger, uh, wij hadden vroeger bij de Ruud Jansen Band hadden we een, ook een gitarist. Ik denk ook wat blijft die naam. Ja, Henk Harraads heet die. Ja. Dat ja. Uh, was een beetje, nou, serieus, dat nee. was een beetje een indiaan om te zien. Nou, weet, nou. Qua, qua type, maar ja. hij kon de veren in zijn zo. <laughs> maar die, kon, die kopieerde uh, op gitaar, kopieerde die repertoire wat we speelden in die band. Dus... Als hij dus een nummer van de Hunters speelde, kon hij ook zingen, want hij zong ook leuk. En die gitaarsolo, die was kopieerde, identiek, die was, ja. Ja, Identiek. Ja, identiek. Mooi hoor. Ja, ja. fantastisch. Ja. Was de beste gitarist die wij ooit bij Jan de, de Ruitans... Nou, Jan Akkerman. Jan Akkerman is natuurlijk... Uh, die hebben wij nooit in de band gehad, maar ik heb wel één keer met hem gespeeld. Want het was de begrafenis van Rick van der Linde. Oh, de ja, Rick van der Linde. Ja. Ja. Ja, ja. Dat kon luguurig gebeuren hoor, want... Uh, uh, op een moment uh, sta je in de slof in Beverwijk, of dat deed tegenwoordig. Uh, uh, hoe heet het nou? Het theater in Beverwijk. Nou, in, in ieder geval. Weet uh, ik ook niet hoe nee, het nou. ja. In ieder geval, uh, daar hebben we met Rick van der Linden wel een concert gegeven. Met Ruud Jansen. En een paar jaar later uh, was Rick overleden, en stonden we ergens in het oosten van het land uh, bij zijn uitvaart. Stopt mijn drumstel naast zijn kist. En er uh, ja. waren allerlei muzikanten uh, te gast die allemaal iets uh, van Exceptions speelden. Ja, ja. bizar hè? En Max Werner leefde ook nog. Dat was een drummer van uh, Kajak. Ja, Kajak, van ja. Kajak. Ja. Uh, en, en Jan Akkerman was daar ook. Dus ik heb één keer dus uh, het genoegen uh, het gehad om met, om, met, met hem, om met Jan uh, Akkerman... Ja. Uh, ja. Uh, ja, ja. Ja. Uh, ja, dat was natuurlijk uh, zo'n virtuoos. Nog, nog steeds hoor natuurlijk. Maar, Eigenlijk ja. zou jij een boek kunnen schrijven Charles, nou, over, over wat jij allemaal en met wie jij gespeeld hebt en wie jij. Ja, maar kent ja, dat, en alles. dat is dan ook weer beetje een beetje een be be be er... beetje een van uh, een beetje met wie ik allemaal uh, nee dat, dat bedoel ik niet nee, maar, ik dat heb, bedoel ik niet nee. maar... dus ja. uh, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ja een opdracht een een een van, uh, in, was toen die tijd was er nog. Uh, PTT was dat toen nog? De PTT? Ja. Ja, twee, ja, heb ik twee telefoonboeken geschreven. Schitterend. Maar die waren heel gewild. Wel ontzettend gewild. Ja, ik heb en gratis. Maar ik ben gek van die nummertjes. <lacht> Echt. We, we, weet je wat ik vaak heel veel gedaan heb? Nou, geschilderd geschilderd? Ja. Ik zag het ik, laatst ik, aan je voordeur. Ik, ik nou. schilderde schilder de dames en ik schilderde de heren. Oh, dat was ook heel... Ja. ja ja ja, ja, ja, ja Nou, ja, ja. Zie ik zie jou kijken, ja, ik ze kleren aan of niet. Nee, ik schilderde dus dames op de toiletdeur ja, voor dames. Snap je, en heren. En heren op de... Deur. Dat hoef je nou niet meer te doen. Nee. Nee, nee. dan moet nee. ik de deur bijplaatsen. Ja. Ja. genderport ja. Ja, genderport gender ja. Ik zet hem gewoon weer een stukje muziek op. Want anders dan komt het helemaal niet goed. Uh, voor degene die later hebben ingeschakeld. Te laat. Heerlijke, tijdloze, wat ben ik toch blij dat ik daar groot mee geworden ben, muziek. Ja, heerlijk. Lauw, hè? Ja. Ah, jongens, dit is toch zo lekker, ja. Mama Cash. Ja, Mama Cash onder meer, ja, dat is er eentje van, hè. Dat er eentje van de mamas en de papas dan. Hey, Hé, nog eventjes over Hemelvaartsdag terug te komen. Ja. Weet je wat je op Hemelvaartsdag altijd s ochtends wat daar gebeurt? Wat mensen dan doen? Ja, Douwtrap. Douwtrap, en waarom doen ze dat? Waarom moest dat? Dat ze zo ontzettend vroeg uit hun bed gaan, bedoel je? Ja, dan, dan, dan, dan gaan bouwtrap. ze om zes uur gaan ze al. Omdat ze allemaal, ze zullen allemaal met een vliegtuig mee. <coughs> en moet je toch op tijd op zijn. Nee, want het is heel oud en het komt uit de Germaanse tijd. Weer duwtjes. Weer Duitsers. En het was onderdeel van de meifeesten, was dat. En dan werd de heropleving van de natuur werd gevier, gevierd. De heropleving, dus de heropleving van de natuur. De heropleving van, van de, de natuur. natuur. Die kwam weer tot leven, zeg maar eigenlijk. Dus, dus daar gingen de mensen allemaal. Ja, ja, ja oké. Okay. Op blote voeten. Ja? Op blote voeten ja. gingen ze dan. Maar waarom was, waarom was dat nou specifiek op Hemelvaarddag dan? Nou, ja, omdat het dan ook. Dat, dan, zijn de, weet het, dan begint de natuur weer te leven wegen. Dan wordt het weer lente en Dan wordt lente en ja, ja, alles. Ja, ja, ja, dat dat ja, ja. werd gevierd dan. Want ze vierden natuurlijk alles vroeger. Ja, en dat ja, was een hemelse ervaring dan of zo. Ja, Nee, dat had toen niks met godsdienst te maken. Dat oh, was, denk ik okay. ook. Dat had niks met, met, met, met Jezus en zo alles te maken. Nee, want met dat niet. gebeurt wel altijd want op Hemelvaartdag. Dat is op dag. Maar ja. dat kwam dan toevallig, denk ik. Kwam toevallig zo uit. Ja, maar je hebt toch ook die lichtfeesten in, in, in, in, in, het, in Scandinavië. Met, met, met kerst en zo allemaal. Dat heeft mm -hmm. ook niks met kerstmis te maken. Nee, nee. Oké. Okay. Toch? Is het zo? Ik weet het niet. Ja, ja, ja. Het dus oh, nee. heeft allemaal met de natuur te maken. Dus dan, dan wordt het licht, dan wordt het weer licht en zo. Omdat het er altijd donker is natuurlijk in de winter. Ik vind het altijd zo leuk dat je, het altijd, je zoekt er ook uit. Ik zoek alles op. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Ik ben een opzoeker. Jij bent een opzoeker. Ik ben een opzoeker. Ja, daar zijn een moppetappen, jij bent een opzoeker. Ik ben een opzoeker, ja. Ja, nee, ja. Nou ja, goed. ja echt hoor. Ja, nee, we hebben inderdaad ja. Uh, ja, wel, wel ja. dingen waarbij je nadenkt, en ik verhip. Inter, inter, Als ik een, een film zie, of ik, en, en, uh, wat, wat er dan ook is, of, of een document, ik zoek het meteen zoek ik het op en zo. Ja. Waarom? En waar, wanneer, en wie erin speelde en zo. Ja. Dus dat vind ik leuk. Ja. Ja. Okay. Wie speelt er in de film Jezus van Nazareth? Nou, ik denk dat wij zometeen maar uh, emotionaal erin uh, gaan ingooien En hoop ik dat je het doet, want uh, ja, nou goed. Oké, okay, het is te kort voor muziek. Het is nog 19 seconden. Oh, dan moeten we die niet 19 seconden even vol uh, klitsen, hè? Ja, 15, ja, 14, 13, De man die goed kan tellen, hè? Happy <laughs> New Year, zeggen we dan. Ja. <laughs> Jongens, het kan allemaal nog. Het kan allemaal nog. Nou ja, goed, na de reclame en het journaal zijn wij er weer. Toch. Ja. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.